voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Oh, oh. Dorrald Megens met het NOS-journaal. In Arnhem is een man vannacht zwaar mishandeld met een honkbalknuppel. Het gebeurde in zijn woning. De politie pakte kort na de mishandeling twee mannen op. Ze komen uit Arnhem en Dieren en zijn waarschijnlijk bekenden van het slachtoffer. Volgens Omroep Gelderland is een van de verdachten naar binnen gegaan om de Arnhemmer toe te takelen... terwijl de ander buiten op de uitkijk stond.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 ProRail betaalde 15 miljoen euro aan een ondernemer... die de grond bij de spoorbaan eerder voor 1 euro overnam... van de vastgoedtak van NS. Naar reactie zegt ProRail dat het bedrijf de grond... inderdaad van NS had kunnen overnemen... maar niet tegen de gunstige voorwaarden die NS stelde aan marktpartijen. Sinds zes uur vanochtend Nederlandse tijd... zit de Amerikaanse overheid deels op slot door een shutdown. Doordat er geen akkoord is over een nieuwe begroting... gaat een kwart van de federale overheidsdiensten dicht...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 Het weer, in het noorden en oosten nog regen, die trekt geleidelijk weg. Maar in het hele land kunnen vanmiddag en vanavond nog buien vallen. Het wordt 8 tot 10 graden en er waait een matige tot krachtige westelijke wind. Morgen veel bewolking, met vooral in de middag regen. De kerstdagen droger en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. staan geen files.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 er was er ook een, die rozen pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, je? Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet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 Volgende week dinsdag, eerste kerstdag. Dat betekent dat we langzaam steeds meer kerstmuziek gaan draaien. Ook in dit programma Zandvoet uit Zandvoet. Zo ook de volgende artiest, Manke Nelis, pseudoniem van Cornelis Pieters. Was geboren in Amsterdam op 16 december 1919. En al daar overleden op 8 oktober 1993. Was natuurlijk het Nederlandse zanger van het levenslied. En hij begon als bassist. en werkte vaak samen met zijn zwager, accordeonist Johnny Meijer. In de jaren 50 nam hij de artiestenaam Carlo Pietro aan en ging onder die naam het Amsterdamse levenslied vertolken. En toen hij na een motorongeluk bij Lyon in Frankrijk in het ziekenhuis terecht kwam, leek al snel sprake van een medische misser. Men was de tentanensprik vergeten te geven. En hij... Eh... En bij Mankanelis moest uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet. Voor deze misser heeft Mankanelis 105.000 euro schadevergoeding gekregen. En onder zijn bijna Mankanelis behaalde hij zijn grootste successen. U hoort hem nu: Mankanelis met het mooiste prestweeg. Als je ver van huis moet zijn, in Parijs of in Berlijn, denk er dan vooral toch aan, heb de kerst naar huis te gaan. Als je ziet hoe moeder blaat en de kerst omhoog je wacht, dan besef je meer dan ooit. Het thuis, dat vergeet je nooit. Het mooiste kerstfeest hier je toch alleen in je huis. No! Yeah.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 Wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat. U hoort de muziek van Max van Praag met als de deur zacht open gaat. En daarvoor Eddie Christiani met ogen als lichtende, lichtende sterren. En de volgende artiest zijn er meerdere. Het zijn Corrie in de Rekels. Net als een popgroep rond Corrie Konings. De groep is vooral bekend van hit Huilen is voor jou te laat. En ook kerstliederen hebben ze vroeger gemaakt. U hoort ze nu Corrie en de Rekels met rinkelende bellen. Slee, duizenden vlokken, twinkelende luchtjes, oh wat een nacht. Een heldere stijl die velen zal lokken, een klokje luidt in de toren zacht. Rinkelende bellen, kinderen vertellen van de lieve kerstman met een slee. Sterren die verlichten, vrolijke gezichten, de sneeuwman nacht en alles doet mee.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 De sneeuwman lacht En alles doet mee Rinkelende bellen Kinderen vertellen Van de lieve kerstman Met zijn sneeuw: Sterren die verlichten Vrolijke gezichten De sneeuwman Dank je wel, dank je wel Dank je voor die bloemen Ik vind ze reuze mooi Ik hou veel van Jackie Van Jack de bloemist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 Confectie atelier, de modinette. De modinette, wij zijn de weesjes van Confectie Atelier. Wij doen steeds aan de moden leven. De mode is zo grillig, het verandert ieder jaar. Wij volgen maar gewillig, met blauwt en draag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 vooral doorgaan. En ze hebben een heleboel hits gemaakt. Speel niet met mij. En 1969 was haar eerste single. Nemen en geven. Al had ik het maar geweten. En de jaren komen en de jaren gaan. En nu heb ik een hit uitgekozen 1972. Een kerstplaat doet ze samen met Johnny Blanco. Mijn Arreslee. hoort het nu hier op CFM Zandvoort. In de In de op lokale omroep CFM Zandvoort. Oh, tijd voor een glaasje water en een bak koffie. Tingelingeling. Tingelingeling. Sneeuw zo met z'n twee. Dingelingeling, dingelingeling, klinkende belletjes van de sneeuw. Dingelingeling, dingelingeling, wie gaat er met me mee? Ik kocht laatst bij een uitverkopen oude aruslee. Mijn vrienden lachen mij nu uit, maar ik ben zeer tevreden. Want als de sneeuw ligt, reken maar dan heb ik plannen zat. Dan span ik er een paadje voor en vraag ik aan mijn schat, ga mee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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort. Uit Zandvoort. ZANG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 je hoort de muziek van Eddie Christiani met een oude zeeman... en daarvoor Truus Koopmans en Dick Doorn met een recht en een afrecht. En de volgende artiest is Hendrik Nicolaas Theodor Simons. Roepnaam hij, geboren in Kerkeraar op 12 augustus 1955... is een Nederlandse zanger die als kindersterretje in de jaren 60 bekend is geworden onder de naam Heintje. Hij zingt in het Nederlands, Duits, Engels en zelfs Afrikaans. En zijn bekendste nummer is wellicht Mama. En andere grote hits zijn Ik bouw dir een schloss. Heintje, Boemsie. ik zing een lied voor dich. Ik hou van Holland, omaatje lief, oma zo liep. en je bent de allerbeste. En ook Heintje heeft kerstmuziek gemaakt. De volgende plaat is een hit uit 1969, een kersthit wel te verstaan. Heintje, het morgen zal het kerstmis zijn. Morgen zal je wappen. Morgen is het huis te klein. Wat zal dat een drukte geven? Morgen zal het kerstmis zijn. Het is In de balzaal van het paleis Glans en glinstert alles beeldstoel in ons kleine paradijs Vader leest een kerstverhaal en we luisteren allemaal ik Moet ons weer zelf gaan bakken, ik weet dat het iets lekkers wordt Ik heb zo de smaak te pakken en dan kom ik niets te koos. Mij de vodka, Anuschka, en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anuschka, en kijk niet zo vaak. Als jij zo so blijft kijken, ga ik kijk, direct op straat. Ik moet daarin, daaruit, mijn best op doen en jij zet mij op ransom, Maar in die flat zit nog een hele boel. Hoe kun je het ooit be?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 Toen jij jijzet mij op de zo maar in die fles zit nog een hele put. kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de vodka aan Lushka en laat ons alleen. De vodka begrijpt, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka aan Lushka, want weiger je mee. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan. Als ik vraag, ga je mee, zeg dan niet nee, maar zeg ja. Zeg niet nee, ik, ik, ik. zeg niet nee, ik, ik, ik. als ik vraag om een zoen. Zeg dan niet nee, niet doen, maar zeg ja. Jij bent steeds in mijn gedachten. Van het moment dat ik je ken. En ik wil beslist niet wachten tot ik vijf en hartig ben. Zeg niet nee, nee, nee, zeg niet nee, nee, nee, Als ik vraag om een zoen, zeg dan niet nee, nee, nee.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 Dat was muziek van de Foraio's met Zeg niet nee, nee, nee. En daarvoor muziek van Black and White met Geef mij de Wodka Noeska. CFM Zandvoort, lokaal omroep uit de badplaats Zandvoort. Zometeen op de radio. Een liedje van Kapel, de Ramblers. Maar nu eerst André van Duin. Met Vaak droom ik van een witte kerst. Bye.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 ...is nooit van uh, deze plaat afgekomen. Altijd uh, heeft het daar achtervolgd. En Leentje van Capella, met die hit naar de en ...toen ze nog een hele kleine dame was. En daarvoor hoorde u de Ramblers met Mijn Schoonpapa. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stuk gemist hebt aanstaande zaterdag... ...tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En volgende week dinsdag op eerste kerstdag als het mee zit. Als het aan mij ligt in ieder geval ben ik gewoon op de radio. Met een uur lang alleen maar mooie oud-Hollandstalige kerstmuziek. En nu ga ik eventjes een klein beetje afwijken van het repertoire. In ieder geval van de, de hits van de jaren 30 tot en met de jaren 70. Ik heb een nieuwe hit, dat is de zoon van André Hazes. En ik vond hem zo mooi, ik denk die kan ik hem gewoon niet laten gaan. André Hazes, met deze kerst ben ik bij jou. Ik zeg tot ziens en ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week.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 Niet uit. Al die sneeuw, al die kou, deze kerst ben ik bij. En jullie je allemaal fijne dagen.